De scholen zijn gesloten, vliegvelden en havens zijn dicht. Zeker 44 passagiersvliegtuigen op de internationale luchthaven van Hongkong... zijn geannuleerd en bijna 300 vluchten zijn vertraagd. Ook kantoren en de beurs in het financiële centrum blijven dicht... zeker tot het einde van de ochtend. Meer dan 300 bomen zijn door de orkaan ontworteld. Hongkong wordt geregeld getroffen door tropische stormen... maar de orkaan is met windsnelheden tot 140 km per uur... de sterkste in meer dan 10 jaar.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 Zwakbegaafde mensen mogen in de VS niet ter dood worden veroordeeld, maar iedere staat mag zelf bepalen waar de grens van zwakbegaafdheid ligt. En in Georgia ligt die grens op 70. Alle gratieverzoeken zijn tot nu toe afgewezen. Warren Hill is veroordeeld voor de moord op een medegevangene. In de Verenigde Staten is de eerste Amerikaanse vrouw... die een ruimtereis maakte, Sally Wright, overleden. Wright ging in 1983 de ruimte in, aan boord van de Challenger. Ze was toen 32 en daarmee ook de jongste Amerikaan... die ooit de ruimte inging. In 1984 nam ze deel aan een tweede missie aan boord van de Challenger. Het was de bedoeling dat ze nog met een derde missie mee zou gaan... maar dat ging niet door toen de Challenger tijdens de lancering ontplofte. Wright zat in een commissie die de ramp moest onderzoeken...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 Zo'n 350.000 mensen hebben Roze Maandag op de Tilburgse kermis bezocht. En dat meldt de organisatie van de kermis, die tien dagen duurt. Roze Maandag trekt altijd veel homoseksuelen. De kermis die begon gistermiddag om 1 uur... en werd rond één uur afgelopen nacht afgesloten. Het was in de hele binnenstad van Tilburg feest... met optredens van artiesten en verschillende koren. De sfeer was goed, meldt de organisatie. Wielrenner Kenny van Hummel kampt met een hernia en met ischias... een vorm van zenuwpijn. Dat is vandaag gebleken, of afgelopen dag, uit een MRI-scan. De renner van de vakantie -proeg, die gaf vorige week op... tijdens de 15e etappe van de Tour de France. Het is nog onduidelijk hoe lang hij nodig heeft om te herstellen. Tweeën nog, vannacht helder, en plaatselijke mistbank. Overdag zon bij temperaturen tussen 23 en 27 graden.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 Een hele goede morgen. Het is dinsdag 24 juni. Bewoners in Schiedam zijn hun huis uitgezet wegens instortingsgevaar. Voedsel wordt onbetaalbaar door stijgende prijzen en de bosbranden in Spanje. De hitte en de droogte in het noordoosten van Spanje zorgt voor rampzalige situaties. Al 14.000 hectare natuurgebied is door brand verwoest de afgelopen dagen. Bosbranden zorgen voor problemen op campings en bij het verkeer. En kosten aan vier mensen het leven. Correspondent Robert Bos gaat in Spanje. Robert, hoe is de situatie op dit moment? Ja, het blijft natuurlijk een verschrikking. Maar goed, uh, het ziet er nu iets beter uit. Meer dan 1500 mensen van de brandweer en van de speciale militaire eenheid die nou ja, sinds zondag tegen deze vuurzee hebben gevochten zijn de hele nacht bezig gebleven. Maar de wind is gaan liggen en het ziet er naar uit dat het klimaat vandaag klein beetje helpt met nauwelijks wind en iets meer vochtigheid. En dat ze dus die, die vuurlinie onder controle krijgen. Dat de brand niet verder om zich heen zal grijpen. En vooral dat ze kunnen voorkomen dat die bosbrand dat natuurgebied van de Garotjes bereikt. Want dat is een gebied met 25.000 hectare prachtig bos. Dat hopen ze te redden. Wat van belang was, was natuurlijk ook die snelweg die was afgesloten. Die is ondertussen weer, weer open. Uh, zijn daar in de buurt nog problemen? Nee, dus Weg en de andere doorgangswegen, dat zijn dus de grote doorgangswegen van Frankrijk... naar de Costa Brava, naar Barcelona of omgekeerd. Mensen die terugkeren van vakantie, die moeten daar doorheen. Daar zijn geen problemen mee. En ook de, het, het treinverkeer is weer helemaal hersteld. Dus op dat, in dat opzicht hebben de toeristen geen last meer van de resten van deze bosbrand. Ja, en dan hebben we het over Spanje, maar moeten we het ook even over Portugal hebben? Want ook Portugal had last van bosbranden. Elke zomer precies hetzelfde probleem als Spanje natuurlijk. Kurkdroog. En er is al jarenlang geen geld om dat soort bosgebieden te onderhouden. En brandvrij te maken. Of in ieder geval ervoor te zorgen dat het risico van branden niet meer zo groot is. Daar is gewoon geen geld meer voor. Er zijn ook geen mensen die in die regio's wonen. Het zijn heel dun bevolkte streken van Spanje en van Portugal. Dus ja, bijna elke zomer is het raak. Het was redelijk rustig in de tweede helft van afgelopen week. Maar eh, in het weekend is er weer een klein brandje ontstaan... op de grenslijn, eh, die regio heet Las eh, Iets van 700 hectare zijn tot nu toe verschroeid. Maar ook dat lijkt op dit ogenblik... dat ze de omvang van die brand onder controle hebben. Dat wil dus zeggen dat er in het midden van dat gebied... nog steeds wel vuur is, maar dat het niet verder om zich heen grijpt. Maar zeg jij nou met zoveel woorden... dat als gevolg van de economische crisis... Um, de gewoon geen geld meer is om die branden te bestrijden. Er is minder om mensen specifiek in te zetten in de loop van het jaar... voor eh, wanneer er een brand uitbreekt. Eh, dan moet er steeds, wanneer er zo'n ramp is zoals in dit geval... moet je mensen van de ene helft van Spanje naar de andere helft van Spanje overhalen. Of je moet eh, de buurlanden zoals Frankrijk vragen... of zij ook hun speciale helikopters of vliegtuigen willen inzetten. Dat soort dingen. Er is dus niet overal in Spanje en in Portugal direct eh, eenheden direct inzetbaar. Dat is één probleem. En het andere probleem, meer op lange termijn, is dat er gewoon geen geld is om mensen in dat soort streken een behoorlijk inkomen te verzekeren. Dus die, die, die, bossen, die bossen lopen leeg, die omstreken die lopen leeg. Er is niemand om dat schoon te maken. Ja, dan krijg je dus op een goed ogenblik dit soort problemen. Begrijp het. Dankjewel, Robert. Robert Boslaat was dat vanuit Spanje. De prijzen van graan, mais en soja zijn de afgelopen tijd fors opgelopen. In sommige delen van de wereld leidt dat tot voedselschaarste. Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Verslaggever Roel Pauw die sprak erover met Ton Lohman, bestuursvoorzitter van AgriFirm. En dat is de grootste veevoerproducent in Nederland. Aan de kade ergens op een bedrijfsterrein in Meppel. Wat gebeurt hier, meneer Lohman? Wij zijn hier bezig een uh, duwbak te lossen. Voor u is dit heel normaal, maar ik heb nog nooit zoveel graan bij elkaar gezien. Nee. Letterlijk een scheepslading vol. Ja, dit is een scheepslading vol met tarwe. Ja. ja. Dit is 1500 ton uh, aan, uh, aan mooie tarwe, uh, Niet geschikt om brood van te maken. Zegt u dat er bewust bij, dat je er geen brood van kunt bakken? Ja, want uh, mensen kunnen zich afvragen, waarom geef je het aan de varkens? Nou simpelweg, omdat hier kun je geen brood van bakken. <laughs> Weet je ook waar dit vandaan komt? In de Rotterdam of de ik. Weet je of het Europese tarwe is of niet? Ja. Zal ik bovenaan vragen, jongens? De Nederlandse mengvoormarkt is zo'n 10, 11 miljoen ton groot. En AgriFirm is dan de grootste partij. Die doet 3,2, 3,3 miljoen ton per jaar. En er gaan allerlei ingrediënten in. En een paar van die grondstoffen staan op dat lijstje waar de prijzen al maar hoger worden. Maar wat we nu de laatste twee weken eigenlijk zien, is dat er in een enorm tempo drie belangrijke producten... en dan praten we over sojameel, dan praten we over tarwe en dan praten we over mais dat die mede als gevolg van droogte in Amerika enorm in prijs zijn gestegen. En dan praten we over prijsstijgingen die zo'n 20, 25 procent zijn. Dus als je naar tarwe kijkt, wat drie weken geleden 200 euro per ton kostte... als je het op kantoor nog even om te kijken, dan was het 265. Dus dan praat je over een, een stijging van meer dan 25, 30 procent. Ja. Hoe vang je dat op? Uh, alleen maar door uh, onze verkoopprijzen aan onze boeren te verhogen... Als je naar mengvoer kijkt, is 85% van onze kostprijs is grondstoffen. Dus zeg maar, er zit bij ons in, in de kostprijscalculatie, maar ook in onze rendement... er zit überhaupt geen ruimte om dit soort klappen op te kunnen vangen. Dat is uh, onmogelijk. Mm -hmm. dus, dus je moet het doorberekenen aan de afnemer maar één, uh, en dat zijn boeren? Uh, wij kunnen niet anders, zo triest dan ook, uh, uh, dit door te berekenen aan onze klanten. Beginnen die al te piepen? Die piepte al, hè? want wat we wel eens vergeten is dat het grondstoffenniveau... wat we de afgelopen jaren kenden, al extreem hoog was... Een aantal jaren geleden spraken we over een, een grondstoffenpakket wat wij als AGVRM inkochten, wat rond de 20 euro lag. Dat is ondertussen gestegen naar 30 euro. Dus zeg maar, de afgelopen jaren zijn die prijzen al enorm gestegen. En dat gebeurt nu nog een keer extra. Dus je ziet ook heel veel boeren met enorme lage marges, met verliescijfers ondertussen al draaien. Als wij deze prijzen door gaan berekenen, onze boeren, dan is er voor hun maar één redding. En dat is dat de prijzen van melk en vlees en eieren naar dezelfde verhouding omhoog gaan, anders dan uh, vallen ze om. En dat gebeurt natuurlijk niet. Dat willen de supermarkten niet. Nou ja, ik verwacht dat de supermarkten uh, wel degelijk hun, uh, hun prijzen zullen gaan verhogen. Als je deze prijsstijging, he, die voor een boer betekent dat zijn inkoop van voer 20 tot 25 procent duurder wordt. Yeah. Als je dat wilt compenseren, bijvoorbeeld in het varkensvlees of in het uh, pluimveevlees... dan gaan wij als Nederlandse consument misschien anderhalf procent meer voor ons varkenslapje of voor ons kippiefiletje betalen. Ja. Dan praat je over per kilo, keer een dubbeltje of 12 centen, wat je extra betaalt. Wat ik natuurlijk hoop, is dat deze gekte, want ik noem het een gekte... ik heb het in al die jaren dat ik nu in deze sector zit nog nooit meegemaakt... dat het zo wild ging. Wat we dus alle hopen, is dat die prijzen een keer weer omlaag gaan. Ja. Alleen voorlopig zie ik het nog niet. En dat zei Ton Loma, bestuursvoorzitter van AgriFirm. Hij was in gesprek met Roel Pau. Straks Giedam, daar zijn elf huizen ontruimd. Gisteravond kregen de bewoners meer te horen. En wat ze te horen kregen, dat hoort u zometeen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Let me say is all I need. Be the one you come running to. Oh. Lekker de muziek vanochtend. Let's stay together, Tina Turner was dat. De bewoners van elf koopwoningen aan de parkweg in Schiedam... mogen hun huis niet meer in. Afgelopen weekend werden de huizen ontruimd... nadat er stenen waren losgeraakt uit de gevel die deels was verzakt. Gisteren was er een besloten bijeenkomst voor de bewoners... in het gemeentehuis van Schiedam. En na afloop sprak verslaggever Jacco van Giesen van Radio Rijnmond... de bewoners en burgemeester Leemhuis Stout. De situatie is zodanig onveilig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 Ja, dat is uh, vervelend. Maar uh, voor onze veilig is dat, is, uh, dat is het nodig. Dus we zitten nu is wel op een uh, hotel. Het is wel tijdelijk. Misschien duurt een uh, paar dagen, misschien duurt het nog. We weten helemaal niks van. Heeft u in uw woning ook scheuren in de muren? Ik heb wel ook een scheuring in de uh, wonens, Maar Sommigen uh, sommige onder twee jaar. Uh, en uh, elke jaar of anderhalf jaar. Tussen de muren is wel ook een scheurt, zeg maar. Sommigen wel ook een klein vingertje tussendoor in. Die maken me weer dicht, tijdelijk. Die maken me weer open. Dus als ik slaap, s'nachts helemaal rustig, dan wordt het tik, tik, tik. Meneer Bos, u heeft geen woning in dit pand, maar wel een kantoor, hè? Nou, ik gebruik het, het pand als, als bedrijfsruimte, inderdaad. Ik heb mijn eigen bedrijf. Daar kunt u niet meer werken? Nee, ik ben nu sprakeloos. Inderdaad, het is, uh, ik ben absoluut niet blij mee. Waar het om gaat nu, uh, als ik maar een, dat heb ik tegen uh, Henno gezegd... dan ga ik ook nu aan, uh, ook afspraken maken. Hoop ik dat ze mij dus uh, kunnen helpen. Ik wil een ruimte hebben waar een uh, vijftal pc's aanwezig zijn. Waar internetverbinding aanwezig is, dan kunnen we werken. En die e oplossing die hoopt u van de gemeente te krijgen? Te krijgen, ja, dat hoop ik dan. Heeft u vandaag nog gewerkt in uw kantoor? Ja, ik heb, uh, ik heb geen keuze. Ik moet werken. U voelde zich niet onveilig? Ik voelde me onveilig, maar ik, nogmaals, ik zit met, mijn, eh, met de verantwoordelijkheid. Ik kan niet eh, maken, zeggen aan mijn klanten van. Eh, mijn be bedrijf staat eh, op het punt om me in te storten. Dan zullen zij zeggen: Nou, in? Ben je goed hoe het gaat? Kunt u de beslissing van de gemeente Schiedam begrijpen? Ik heb twijfels eraan. Ja, ik, ik heb begrip voor, ik begrijp hun standpunt wel, maar. Wat kunnen ze op korte termijn gaan doen? Wat, wat, wat willen ze gaan doen? En daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Het loopt er loopt natuurlijk heel veel eh, belangen. En geld speelt een grote rol natuurlijk. En ook wie neemt de verantwoordelijkheid? Wie is ervoor aansprakelijk? De gemeente die adviseert u om met de bewoners zich te verenigen in een vereniging. Ja. Eh, zodat u sterk staat. Eh... Daar ben ik mee eens. Ja. Daar ben ik mee eens. Een soort vereniging eh, op te richten vanuit daar vandaan gezamenlijk één punt, dat we dus meer eh, eh, dingen kunnen, gezamenlijk wat dingen kunnen doen en regelen. Sterkte u ermee. Dank je. De bijdrage was van Jacco van Giezen van Radio Rijnmond. Het is tien minuten voor half acht. Ook politici hebben hun inspiratiebronnen. Afgelopen dagen hoorde u al een aantal lijsttrekkers over hun inspiratiebron. Vandaag is het de beurt aan D66-leider Alexander Pechtold. Hij neemt verslaggever Marcel Bril mee naar het museum De Lakenhal in Leiden. Um, dit is voor mij een, uh, een belangrijke plek. Ik heb hier zeven jaar lang gewerkt tijdens mijn studententijd. Uh, ik heb nog steeds veel met Leiden. Maar hier hangt gelukkig ook een heel mooi werk van Jan Wolkers. En dat is iemand waar ik uh, veel bewondering voor heb. Ik heb gehoord dat u toen u zo'n 15 of 20 was... drie mannen had waar u tegen opkeek. Uw vader, dat snap ik. Hans van Mierlo snap ik ook. Uw politiek vader. Maar waarom... Jan Wolkers? Uh, ze zijn inmiddels alle drie overleden. Maar het klopt, u bent goed geïnformeerd. Jan Wolkers, omdat het uh, een, een mens is die heel veel dingen combineerde. Uh, op alle artistieke gebieden. Het, schrijver, uh, schilder, maar ook beeldende kunst. Heel veel met natuur bezig was. Uh, heel goed kon koken. Dus ook nog culinaire kunst. En daarnaast ook heel maatschappelijk geëngageerd... Als je kijkt naar zijn hele leven, of het nu ging om de Vietnamoorlog... of kernwapens, of wat dan ook, daar had hij ook een mening over. Dat kunst, dat, dat spreekt u natuurlijk ook aan, want u heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. Vond u elkaar daar ook in? Het, kwam, het begon heel toevallig. Ik, ik, ik studeerde in Leiden. Er was in Amsterdam een veiling voor het goede doel, voor het AIDS-fonds. En daar was een hele mooie Lito van Jan Wolkers... Nou, al het geld hier in de lakenhal bij elkaar verdiend uh, opzij gezet, wilde ik dat ding heel graag hebben. Toen had ik hem gekocht, dat lukte. En daar stond iets onder, naast zijn signatuur. En ik begreep niet waar dat voor stond. Uh, 1-10ac. En toen dacht ik, ja, die man die woont op Tessel, zal ik nou gewoon een brief schrijven? Jan Wolkers Tessel. En een paar weken kreeg ik antwoord. Met wat dat betekende, namelijk dat het. Nummer 1 uit een serie van tien was. En dat AC betekent Artist Collections. Dat die van hemzelf was. En daar ontstond eigenlijk een soort briefwisseling uit. En een keer daar langs gaan. En zo groeide dat. U heeft hem dus gekend. Ik zeg, u heeft hem gekend omdat hij in 2007 is overleden. U bezocht hem wel eens. Waar sprak u dan over? Over van alles. Uh, ja. Over, over politiek, want dat, dat raakte hem tot het laatste moment. Nou, hij was geen D66, hè? Ik geloof dat hij voor de Partij voor de Dieren nog eens een keer lijstduwer is geweest. Dat klopt, dat klopt. Uh, nou, ik sluit niet uit. Maar ik, we hebben daar nooit over... Uh, nee, nooit in de zin van wat doe je een stemhokje. Um, en hij begon, denk ik, ook zijn carrière eerder... richting helemaal de linkerkant. Uh, maar het was iemand waar je gewoon over alles prachtig kon praten. Die hele gedichten zo... Kon, kon, kon, kon, kon vertellen. Die, eh, terwijl je met hem zat te praten en je keek over dat Tesselse landschap, opeens ergens iets zag vliegen of doen of kruipen. En dan zei ik, let op, dat moet je even zien. Een poosje geleden zat daar een heel kluitje kikkers. In het begin waren ze, want ze hebben de hele winter in de modder gezeten. Dus ze, ze zijn zo grijs als muizen. He? En dan binnen een paar dagen, door het zonlicht, hebben ze een prachtig groen vel. Ik heb hem niet zelf ontmoet, maar als ik hem dan zo op televisie zag... dan vond ik hem authentiek. Is dat ook wat u van hem vindt? Klopt. Gewoon iemand die niet alleen het recht voor zijn raap zei... Eh, daarmee ook wel eens een paar prijzen gewoon weigerde. Dan je, hoef ik helemaal niet die prijs. Maar die eh, zonder omhaal gewoon tot de essentie van de zaak kwam... Nou, als ik dat nou ook in de politiek zo nu en dan kan... dan is dat in die zin een voorbeeld. Ja, is dat mogelijk om in de politiek authentiek te zijn? Het is, denk ik, je belangrijkste opdracht om dat bij jezelf te bewaken. En ook mensen om je heen te verzamelen die je daarop wijzen... Was u niet die stiekem jaloers of bent u niet die stiekem jaloers op Wolkers? Die kan zeggen wat hij wil, prijzen kan weigeren, authentiek is... en dan staat u daar in de Tweede Kamer en dan moet u toch op uw woorden letten. Dan moet u toch ja, het spel van de politiek spelen. Ja, maar daar kies je voor. Maar was u wel eens jaloers op hem? Ja, natuurlijk. natuurlijk, maar de, de, kijk, u zei zojuist juist van... Hè, en u had uw huiswerk goed gedaan... mijn vader, Hans van Milo, Jan Wolkers... het zijn drie heel verschillende mensen, maar juist... Ik ben kunsthistoricus. Het, het artistieke in Wolkers... en het, ja, het, het, het, het, het, de manier waarop hij zijn leven ook eigenlijk tot een groot kunstwerk maakte... dat sprak me uh, aan. En dat is ook voor mij een soort van... je, je blijft bewust zijn van geniet van het leven... en, en draai er niet te veel omheen... en, en, en doe ook waar, je, waar, je, waar, je, waar je, je je passie uithaalt. Als u uh, toen terugkwam van die reizen van hem... en u had met hem gepraat en u reed terug van Texel nadat u de boot had genomen. Had u daar nog wat concreets aan aan die gesprekken in uw politiek? Ja, nooit dat je de volgende dag daar iets motie mee ging indienen... of een wetsvoorstel, maar wel dat, dat je van... Ik, ik heb niet iets echt met idolen, want iedere, iedere figuur heeft ook... en zeker als je politici als, als voorbeeld ziet... die hebben ook allemaal een keerzijde. Uh, maar ik vind het wel prettig om naar mensen te kijken... en denken, goh, de, de manier waarop die in het leven staan... Ja, daar kan je nog wat van leren. En dat was bij Wolkers zeker. In het begin van het museum, als je het eerste trapje opkomt... dan uh, direct aan de linkerhand, daar staan we nu voor... hangt een werk van Wolkers. Het heet, dat heeft hij zelf zo genoemd, geloof ik. Het grote gele doek. Dat klopt wel, maar wat ziet u hierin? In dit schilderij dat voor ons hangt? Het gaat er niet om dat je hier wat in ziet. Het bestaat uit vier vlakken. Het is uit zijn laatste periode heel veel van die stipachtige vlekken... Uh, waar een enorme gelaagdheid in zit, want het is heel grof opgebouwd. Uh, ja, kijk, als je het helemaal abstraheert, zou je kunnen zeggen... je kijkt door een raam met twee sponningen erin. Uh, maar dat vind ik helemaal niet nodig. Het is gewoon een, een heel warm kunstwerk. Hoe belangrijk is het dat u als politicus mensen heeft of werken ziet... die u kunnen inspireren of die u rust geven? Ik vind het voor een politicus... Ik, tenminste, ik heb er heel veel aan dat je uh, weet in welk... Je, je staat. Dat je durft ook eens over een wat langere periode terug te kijken. Kijk nu bijvoorbeeld naar de hele discussie over Europa. Wat is er afgelopen 70 jaar... en, en alle eeuwen daarvoor nou eigenlijk op dat continent gebeurd? Als je dat bewust bent... kan je ook veel makkelijker je toekomst vormgeven. Want je kan geen stap vandaag zetten... als je niet weet waar je uiteindelijk naartoe wil. Dit museum heeft voor zowel u als de heer Wolkers uh, toch wel wat geschiedenis. U heeft hier veel voetstappen staan en de heer Wolkers ook. U zei, ik heb in mijn studententijd hier werk verricht. Wat bestond dat uit? Ze post. <laughs> dus dat was rondjes lopen, stoeltje zitten. En gelukkig kon je dan ook nog wel eens een boek lezen. En als je slim was, een studieboek. Uh, ja, dat, uh, ik kan iedere hoek hier in dit museum nog wel herinneren. En ik heb gehoord dat u vooral het zilverpoetsen leuk vond. Ja, heb ik ook gedaan, ja. En achter de balie gezeten, ik heb hier... Ja, wat dat betreft was een soort familie. Ik ken ook nog heel veel mensen die, er, die nu nog werken. Die werkten er ook in mijn tijd. En dan staan we hier in zo'n museum. En dan is het soms ook zo heerlijk stil, hè? Heerlijk. Kerken en musea, mensen gaan er ook stiller door praten. En dat vind ik soms zo gek, want dan denk ik, ja... Het is een museum, dat is publiek, dat is openbaar. Er mag ook geluid, mag lawaai...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 Wake up. Go Sera. Radio 1. Het NOS-journaal. Het openbare leven van Hongkong ligt stil door een orkaan... en Obama waarschuwt het Syrische regime. Goedemorgen, het is half acht geweest. Ik ben Mark Visser. Hongkong is getroffen door een orkaan. Vicente, zoals de storm heet, die kwam gisteren aan land met zo'n 140 km per uur. Het is de zwaarste storm in meer dan 10 jaar, zegt correspondent Karen Eshuis. Het is de heftigste sinds 1999. En dat was de laatste keer dat de code rood werd afgegeven. Dus zo'n waarschuwing voor de zwaarste storm. In de zwaarste categorie. Vooralsnog zijn er zeker 118 gewonden gemeld en hele delen van de stad zijn overstroomd. Het openbare leven ligt dus ook helemaal stil, waaronder ook het financiële centrum van de stad. Ja, en ook scholen, vliegvelden en havens zijn allemaal dicht. Kantoren en de beurs die blijven zeker tot het einde van de ochtend gesloten. Meer dan 300 bomen zijn door de orkaan ontworteld. De Amerikaanse president Obama heeft het Syrische regime gewaarschuwd... dat het land zijn chemische wapens niet moet gebruiken. Doet het dat wel, dan wordt het door de internationale gemeenschap... en de VS ter verantwoording geroepen, zei Obama. ...geven het regime stokpijlen van chemische wapens... we zullen het klarek maken aan Assad en de mensen om hem... dat de wereld kijkt en dat ze de internationale gemeenschap... en de USA zullen ze de tragische verhaal maken om die wapens te gebruiken. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken zei gisteren dat het zijn chemische wapens alleen gaat gebruiken als Syrië door het buitenland wordt aangevallen. Syrië heeft veel mosterdgas en zenuwgas. VN-chef Ban Ki-moon is bang dat het land de wapens gaat inzetten. En nou ze scherp in de gaten. Nederland staat er niet goed voor, zegt kredietbeoordelaar Moody's. Hetzelfde geldt voor Duitsland en Luxemburg. Drie landen hebben nu nog de best mogelijke AAA-rating... maar die kan dus op termijn worden verlaagd. Vooruitzichten waren tot nu toe positief... maar door de onzekerheid over de eurocrisis... ziet de toekomst er minder rooskleurig uit. Ook Nederland zelf heeft problemen, volgens Moody's. De groeivooruitzichten zijn slecht, de huizenprijzen dalen... en Nederlanders hebben veel schulden.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 de meest vergaande maatregelen uiteindelijk neemt. Aan de bewoners die mogen nog wel eventjes naar binnen om een paar spullen te pakken... maar tot de oorzaak bekend is kunnen ze dan niet meer in hun huizen wonen. In Georgia, in de VS, is de executie van een zwakbegaafde man opnieuw uitgesteld. De man zou met één in, in plaats van de gebruikelijke drie worden gedood, Met één injectie in plaats van drie. Maar twee uur van tevoren bepaalde het Hoge Rechtshof dat nog eens goed moet worden bekeken of dat wel mag. De executie van de 52-jarige Warren Hill was al omstreden omdat hij zwakbegaafd is. Mensen met een verstandelijke beperking mogen in de VS niet ter dood worden veroordeeld, maar staten mogen zelf bepalen waar daarvoor de grens ligt. In Georgia ligt die op een IQ van 70 en dat is precies wat Hill heeft. Warren Hill kreeg de doodstraf omdat hij een medegevangene heeft vermoord. In de Verenigde Staten is Sally Wright overleden. Zij was de eerste Amerikaanse vrouw die een ruimtereis maakte. Wright ging in 1983 de ruimte in aan boord van de Challenger. Ze was toen 32 en daarmee ook meteen de jongste Amerikaan... die ooit de ruimte inging. Wright die solliciteerde in 1977 bij de NASA voor de astronautenopleiding. De advertentie die stond gewoon in haar studentenkrant... vertelde ze een paar jaar geleden. En ik zag in de right hand corner van page 3... Een ad die NASA had put into the Stanford Student Newspaper and newspapers around the country zeggen dat they were looking for astronauts. So I, I, guess I got this job by applying to an ad. Sally Wright had kanker, ze was 61 jaar. Dat was het nieuwsoverzicht: het weerbericht van Weer Online. Net als gisteren belooft het ook vandaag weer een zonnige dag te worden met zomerse temperaturen. Op dit moment is het in het hele land onbewolkt. Er staat nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de graad of 12, 13.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 De NOS, het Radio 1-journaal. Voor het eerst kreeg de wereld om te zien. De verdachte van de schietpartij in Aurora. James Holmes verscheen in de rechtbank zwaar beveiligd... en onder grote media-aandacht. Schietpartij waarbij twaalf mensen om het leven kwamen... houdt de Verenigde Staten flink bezig. En de eerste aanblik van de verdachte maakte dat alleen maar sterker. Dit is CNN Breaking News.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 De fotocamera's de bijdrage was van Elko Bos van Rosendaal. Vincenzo Nibali die heeft de ronde van Boksmeer gewonnen. Hij werd derde in de Tour en eerste dus in Boksmeer. Hugh Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Um, nemen die renners eigenlijk die rondjes rond de kerk serieus... of is het een soort verplicht nummer? Nou, nee, ze nemen het heel serieus. Want ze kunnen er veel geld verdienen. En uh, veel renners vinden het toch wel een, uh, een, een mooi toetje na zo'n Tour de France... om zich in ieder geval even aan het publiek te laten zien. En daar, uh, ja, ze, ze rijden hard, laten we het zo zeggen. Ja, maar, ik, heb, uh, ik heb altijd het idee, uh, Regio, dat degene voor wie het meest betaald is ook altijd wint. Nou, ik denk dat het idee wel redelijk klopt. En uh, laten we zeggen dat de organisatoren echt wel invloed hebben in uh, welke renner er uiteindelijk als eerste over de streep mag komen. Maar ja, je moet je wel voorstellen, je moet het toch zien als een, als een soort kermisattractie. Als een, een, een, een, een theater komt gewoon dicht bij de mensen thuis. Ze kunnen eindelijk een keer die renners uit de tour, kunnen ze, kunnen ze aanraken, kunnen ze spreken. Ze kunnen ze zien rijden en uh, uiteindelijk kunnen ze dan zo'n Nibali als eerste over de streep zien komen. En als je het toch hebt hè, over mensen in de tour. De beste Nederlander, Laurens ten Dam, die kwam gewoon lekker als tweede over de streep. Ja, dat is keurig verdeeld. Goed gedaan, zou ik maar zeggen. Heel goed. Zeg maar, waar we het natuurlijk de laatste dagen vooral over hebben... zijn um, ja, die renners die daar niet waren, maar die dan weer wel bij uh, de spelers zijn. Uh, een van de ja. mensen is uh, Tom Bonen. En nou is er heel veel, uh, vooral in België, te doen geweest rondom uh, Tom Bonen. Want uh, hij zou eigenlijk weer niet meedoen aan uh, de wegreis. Hard gevallen in, uh, in Polen, ja. uh, veel gebroken, maar een soort wonderbaarlijke herreizenis. Nou ja, wonderbaarlijke reizendis. Hij is er gewoon weer en, en Bonen wil gewoon heel graag... omdat hij, net als Mark Cavendish bijvoorbeeld, het idee heeft... dat het parcours in Londen toch wel op zijn lijf geschreven is. Ik, ik weet het zelf niet hoor. Ik bedoel, we zullen het gaan zien komende zaterdag met die wegwedstrijd. Uh, want het zou zomaar eens kunnen zijn dat al die sprinters zich enorm vergissen in de hardheid van die bokshill, dat klimmetje in het parcours. Uh, waardoor ze misschien toch één keer gaat goed, twee keer gaat goed, drie keer gaat misschien nog goed, maar uiteindelijk dan komt er een keer een moment waarop zo'n sprinter breekt. Zeker als uh, de andere uh, renners die wel goed over zo'n heuveltje heen kunnen als die uh, uh, ja, flink doortrekken. Dus ze zouden zich wel eens kunnen vergissen. Maar ik snap heel goed dat Bonen uiteindelijk toch kosten wat kost op die, op die Olympische Spelen wil staan. Want het begint langzamerhand wel een steeds belangrijker iets te worden voor de renners. Toen die, uh, het wielrennen voor het eerst ook voor profs opengesteld werd, waren de Olympische Spelen van Atlanta, toen werd het allemaal nog niet zo serieus genomen. En heel langzaamaan is het serieuzer genomen. En eigenlijk is het sinds uh, Bettini, de Olympische titel pakte in Athene, Vindt het profielrennen toch wel interessant om uh, op de Olympische Spelen te verschijnen? krijg je goede kampioenen. Je zag het dus met uh, Bettini. En vier jaar later met uh, Samuel Sanchez, die er trouwens jammer genoeg niet bij is in Londen. Want die is zo hard gevallen in de Tour dat hij echt niet meer op tijd herstelt. Ja. Moeten we nog twee korte dingen bespreken? Om te beginnen uh, de Britse vlaggen dragen. Dat is ook een wielrenner, de baanwielrenner uh, Chris Hoy. Sir Chris Hoy moet je zeggen. Waarom hij? Een hele bijzondere... Dat is een hele bijzondere hoor, want uh, dat is toch wel een renner waarvan je zegt... Uh, kijk, Engeland was al in de ban van het wielrennen, maar dan voornamelijk het baanwielrennen... nog voor dat Bradley Wiggins de Tour de France won. Uh, Chris Hoy is echt een grote meneer, is al uh, benoemd tot sir, dus is al uh, tot ridder geslagen in Engeland. En dat heeft alles te maken met de Olympische Spelen van Peking. Daar pakte hij uh, drie gouden medailles op de sprint, teamsprint en de keiren... Vier jaar eerder was hij ook al een gouden medaillewinnaar op de kilometer tijdrit. Ja, het is natuurlijk wel een eer voor die Chris Hoy dat hij nu de Britse vlag mag dragen. Hij heeft hem trouwens alles een keer gedragen, vier jaar geleden, tijdens de sluitingsceremonie in Peking. Maar goed, dat had alles te maken met die drie medailles. En hij is 36, hè? maar hij is wel een beetje de wegbereider voor de successen van het Britse wielrennen van dit moment. Goed, hij draagt de vlag. En dan uh, ja, de luisteraarsvraag misschien wel uh, van vandaag, uh, wie is de jongste deelnemer? De jongste deelnemer in, ja. uh, in, in, in Engeland, in uh, Londen... is een 13-jarige zwemster, uh, Adzo Rebecca Capossi. En, uh, zij komt uit uh, Togo. En als ik aan Togo denk en aan zwemmen... dan denk ik ook meteen aan een zwemmer uit Equatoriaal Nieuw-Guinea... Erik Musambani. Dat was die man die in Sydney bijna verdronk op de 100 meter vrije slag. Die was alleen maar gewend om te trainen in een hotelzwembadje. <laughs> en uh, kwam ineens in een 50 meter bad terecht. Hij deed meer dan twee keer zo lang over die 100 meter... dan de andere concurrenten in de serie... Maar hij werd wel de grote held daar. Goed, 13 jaar uit Togo, de jongste deelnemers. weten we dat ook allemaal weer. Gio, tot morgen. Tot morgen. De Radio 1 Sportzomerbus. Zomerbus. En Prem, dan is de vraag aan jou. Hoe, hoe oud is de jongste deelnemer? aan de rolstoel Vierdaagse in Twente? <laughs> Als het moeilijk wordt, hangt hij op? Nee, toch? Ik hoor opeens een piepje. Nou, Prem uh, is dus bij de rolstoel Vierdaagse in Twente... en gaat daarna naar de Fiets Vierdaagse in uh, Drenthe. Gaan we eens kijken wat we straks doen. De prijzen van voedsel schieten omhoog. Oorzaak, extreme droogte en ook een overvloed aan regen. We gaan het merken in de supermarkt. Hoort u veel meer over. En goed, geen verkeer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 van het weekend nog op de Zwarte Cross. En dit lied is zo eenvoudig. Popmuziek kan zo ongelooflijk simpel zijn. Hij was op een gegeven moment te laat in de studio. Vroegen ze aan hem, waar was je dan in godsnaam? Wel, I was lying in the morning sun. Vijf minuten later was het lied geschreven. En het stond op papier. En het stond op de plaat. En het wordt misschien wel de zomerhit van 2012. Prem, was jij ook lying in the morning sun? Nee, onze technicus Marien Albertspoor was gewoon een beetje jaloers. Ik was eindelijk een keer op tijd... Ik moest rijden naar het oosten van het land. En Marien dacht, weet je wat, ik ga Prem pesten. En hij verbrak de verbinding. Ja, dat heb ja. je Marien niet te vertrouwen. Zeg nee, maar, Prem, allemaal. jij bent uh, onderweg of bijna naar dan. de rolstoel Vierdaagse. Ja, kijk, ik dacht gisteren heb ik je al laten zien dat er wereldkampioenschap is. Iedereen denkt dat de avond vierdaagse is. Weet je dat er vandaag in het oosten en in het noorden van het land twee Vierdaagse vaststaat gaat: de uh, rolstoelvierdaagse en de fietsvierdaagse. Dus ik ga een. Ik ga een hele afstand afleggen vandaag, zoals de sportzomerbus bedoeld is. Ik begin bij de uh, rolstoelvierdaagse. Kijk, de, de, de wandelmars, nee, Nijmegen Vierdaagse. Die krijgt zoveel aandacht. En weet dat ik een heel groot zwak heb voor uh, mensen in rolstoelen. Dus uh, daar gaan we aandacht aan besteden. En daarna ga ik proberen om als de wieder weer gaat met de bus, met de technicus die me nooit afbelt, Paul Rijman, te reizen naar Drenthe. En dan weer verslag te doen van de fietsvierdaagse. Kortom, Vandaag staat de Sportzombewust in het teken van de Vierdaagse. Prem zijn Vierdaagse vandaag te beluisteren op deze zender. Veel succes vandaag, Prem. Wat zo meteen. Dag. Door hevige droogte op de ene plek in de wereld... en juist veel nattigheid op andere plekken... dreigen komende maanden oogsten te mislukken. De mogelijke schaarste aan grondstoffen zorgt nu al voor enorm hoge prijzen. Van tarwe, van mais en van soja. En dat betekent dat veel voedselproducten de komende tijd duurder worden. Daar gaan we over praten. Rick Torken is landbouwspecialist bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn het nou vooral de weersomstandigheden in Amerika? De droogte daar die ervoor zorgen dat de prijzen omhoog schieten? Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. De Verenigde Staten is natuurlijk... Uh, een van de belangrijkste voedselproducerende landen in de wereld. En uh, ja, het liedje wat je net al liet luisteren... The rain falls mainly on the plain. Nou, ja. dat is dus uh, dit jaar niet gebeurd. En dat uh, geeft een probleem voor de landbouwgebieden in de Verenigde Staten. Ja, maar dat is, het is de ergste droge, heb ik me laten vertellen, sinds 1956? Ja, dat klopt. Uh, nou is Amerika natuurlijk een heel groot land. Dus het is altijd wel ergens het uh, allerdroogste in de geschiedenis van het land. Uh, maar dit jaar is die droogte begonnen in het zuiden. En die is eigenlijk over, uh, over zo'n 70 van de Verenigde Staten al, uh, al uitgesmeerd. Dus ja, we hebben nu echt, uh, Amerika heeft nu echt een probleem. nu. En Amerika is echt van groot belang. Want er zijn eigenlijk maar een paar plekken gek genoeg op de wereld van heel veel... Uh, voedsel wordt verbouwd. Ja, uh, voedsel wordt voornamelijk... Uh, nou, het wordt nog steeds... Graan wordt verbouwd in, in, in meer dan 130 landen in de wereld. Maar uh, inderdaad de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Zuid-Rusland... en Australië zijn eigenlijk op het granengebied de allergrootste producenten. En uh, ja, Australië is natuurlijk ook, heeft natuurlijk ook een problematisch klimaat. Uh, en als de Verenigde Staten dan, uh, dan minder produceert... dan heeft de wereld een probleem. Ja, ja. En dat betekent dus dat de prijzen gaan, uh, gaan stijgen. Hoeveel, hoeveel stijgen de prijzen op dit moment al? Nou, de prijzen... Het is een beetje waar je natuurlijk waar je de benchmark, zoals wij dat noemen, legt... Uh, vergeleken met een aantal maanden geleden heb je het over... Tarwe zo'n 30% omhoog, mais 30% omhoog, soja al 50% omhoog. Um, nou is het ook weer zo dat een paar maanden geleden de prijs iets lager lag, omdat men dacht dat we te maken zouden krijgen met een superoogst. Um, nou dat is dus niet gebeurd en dan krijg je natuurlijk dat de prijs iets lager lag dan verwacht was en nu schiet hij omhoog. Ja goed, dus we moeten, laten we zeggen, niet het absolute getal nemen, maar het is wel een behoorlijke stijging. Betekent dat dan ook uh, een, een tekort meteen? Nou. Dat is iets waar de mensen een beetje rekening moeten houden. Er is niet te kort voedsel op de wereld. Hè? De, de, de oogst is nog niet eens van het land af. Het zijn veel meer de verwachtingen over de oogst die nu tegenvallen. En die verwachting is dat het eigenlijk 10 tot 15 procent lager ligt... dan dat eerder was verwacht. Ja, maar weet je ook vervolgens dat op het moment dat de schaarste ontstaat... dat er ook altijd wel ergens ja, euh, politieke onrust ontstaat? Er wordt bijvoorbeeld ook gelinkt aan de, de Arabische lente van vorig jaar. wordt gezegd van, dat heeft ook te maken gehad met het feit dat de voedselschaarste was. Ja, dat klopt. Uh, nou is er wel één verschil. Uh, de schaarste die we nu zien is eigenlijk meer op het gebied van mais en van soja. Uh, tarwe is minder geraakt dan die andere twee. En het is natuurlijk zo dat, dat dit soort uh, he, rellen en, en opstanden... Dat, is voornamelijk te maken, dat heeft te maken met de, met de broodprijs. En brood is natuurlijk meer gelinkt aan tarwe dan aan soja en, en mais. Dit heeft meer te maken met eigenlijk het voer voor de beesten? Ja, dit is meer vee, veevoer. Ja. Ja. En, maar ja, dan zie je aan de andere kant zie je ook nog iets anders. Uh, namelijk dat daar een enorme behoefte aan is. Ik zeg uh, gewoon China. Uh, China consumeerde vorig jaar. Uh, ik heb er een onderzoek uh, op nagaanslagen. Uh, nou, niet alleen vorig jaar, de afgelopen jaren... is het meer dan 300 meer vlees gaan eten. Ja, dat klopt. In Azië, maar voornamelijk in China en in India, eh, krijgen mensen steeds meer te besteden. En als, mensen iets, als armere mensen iets rijker worden, dan gaat eigenlijk 80% van die inkomenstijging die in eten zitten. Dus mensen gaan steeds meer eten en steeds beter eten. En dat, ja, dat maakt dat er in China heel veel vraag is naar voedsel. Ja? Ja, en als er daar vraag is, dan, en ze hebben geld om het te kopen, dat betekent dat het ergens elders uh, ja, geen geld is om het, uh, om het te kopen of dat er meer geproduceerd moet worden. Ja. ja, maar goed, op het moment dat de oogsten tegenvallen... Uh, kan je daar niet van uitgaan? Um, dat is... Uh, nou dat is altijd een beetje gechargeerd natuurlijk. De wereld produceert steeds meer voedsel. De wereld is eigenlijk best in staat om, die, om dat voedsel te blijven produceren. Nu hebben we een tegenvaller in de Verenigde Staten. Maar het is niet zo dat er te weinig voedsel zal zijn. De, de, de prijzen worden ietsje hoger. Daardoor komt er ook alweer extra voedsel vrij. Er zijn heel veel voorraden nog die overal op de wereld liggen. Heel veel boeren houden hun voorraden vast. En die komen op dit moment wel de, de markt op. Ja, dat zijn boeren die hun voorraden vasthouden. Zijn er ook speculanten actief? Nou, dat is, uh, dat, dat is een vraag die we natuurlijk vorig jaar heel erg uh, met elkaar besproken hebben. Ja. Eigenlijk is de conclusie geweest dat eigenlijk de invloed van speculanten op die voedselprijzen eigenlijk miniem is. Uh, hier in dit geval hebben we puur te maken met een vraag en aanbodsituatie. Een van de grootste producenten van de wereld produceert 10 tot 15 procent minder. Ja, en dan gaan de prijzen omhoog. Ja. Ja, dus uh, niet echt actief, maar wel een beetje? Nee, eigenlijk, eigenlijk heeft in dit geval voedselspeculatie er weinig mee te maken. Nee. Gaan we in Nederland nou meer betalen voor een brood? Um, nou is het Ja, dat waarschijnlijk een beetje wel. Um, de, de vraag is natuurlijk hoeveel. Want brood bestaat niet alleen maar uit, uit, uit meel, natuurlijk. He, meel wordt ook weer gemaakt van graan. Maar daar zitten ook andere ingrediënten in. En natuurlijk de winkel kost geld, het personeel kost geld, het vervoer kost geld. Dus het is niet zo dat dat één op één wordt doorgezet. Maar misschien een, iets, een kleine verhoging zou kunnen. We merken er iets van. Rick Torken, dank je wel. Dank u. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Katrien Strandman. Volgens de Spaanse krant El Pais is een deel van de Spaanse bosbranden te danken aan de bestuurder van een donkere kleine Peugeot. Die zou een brandende sigaret uit het raam hebben gegooid, waardoor de vuurzee is ontstaan. Met name rond Portbouw, net over de Frans-Spaanse grens, zijn de problemen groot. Twee Franse toeristen die vluchten voor het vuur sprongen vanaf de rotsen in zee en zijn overleden. Het Telegraaf heeft contact gezocht met Nederlandse toeristen... die getroffen zijn door de bosbranden in Noord-Spanje. Zoals met Alexander van Loenen, die in Portbouw zag... hoe het vuur zich uitbreiden. Binnen enkele minuten verspreidde het vuur zich over de hele berg... en kon je iedereen de berg af zien rennen, vertelt hij. Ook het AD beschrijft wat Nederlanders in Spanje meemaken. Zoals Jeanette en Richard Mulder, die er wonen. In en rond ons dorp staan tientallen brandweermannen klaar... om iedereen te evacueren. Wij moeten verder binnen blijven. Bij RTV Utrecht belooft de Utrechtse loco-burgemeester Gilbert Isabella... dat de bewoners van Kanalen Eiland beter geïnformeerd gaan worden... over de asbestproblemen in de wijk. De bewoners klagen al sinds zondag over onduidelijke informatievoorziening. Zo vertelde de gemeente Utrecht dat het RIVM asbestonderzoek ging doen... Maar de RVM doet dat helemaal niet. Isabella gaat uitzoeken wat de oorzaak is van de communicatieproblemen. Volgens Trouw kiezen steeds meer mensen ervoor... om gezamenlijk groene stroom op te wekken. Inmiddels hebben ruim 280 bedrijven, scholen en sportclubs... daardoor het initiatief genomen. Maar die worden belemmerd door de hoge belastingen... die ze moeten betalen over hun eigen groene stroom. Voorlopig lijkt de overheid niet van plan... om de belastingregels te versoepelen. Het toch al bekritiseerde beveiligingsbedrijf GVS... dat de beveiliging van de Olympische Spelen niet rond kan zou krijgen... zou haar personeel te gemakkelijk hebben laten slagen... voor de cursus die nodig is om bomdetectieapparaten te mogen bedienen. Daarover schrijft The Guardian. Het personeel mocht fout beantwoorde vragen opnieuw beantwoorden... en kreeg slechts 20 minuten instructie om met het apparaat te leren werken. IOC-president Jacques Rogge die reageert vinnig. Hij wil het nu eindelijk eens over de Spelen gaan hebben... en niet meer over die beveiliging veiligingsproblemen. Zout en voedsel waarin zout is verwerkt verhogen het risico op maagkanker... meldt het Wereldkankeronderzoekfonds en het Nederlands Dagblad schrijft daarover. Uit onderzoek blijkt dat te veel zout het weefsel van een maagwand kan beschadigen. En daardoor is de kans groter dat maagkanker zich ontwikkelt. De Gezondheidsraad beveelt daarom aan om niet meer dan 6 gram zout per dag te eten. Een Nederlandse volwassene krijgt gemiddeld 9 tot 12 gram zout per dag binnen. Na de Vierdaagse van Nijmegen is het oosten van het land nu deze week... in de band van de Twentse Rolstoel RTV Oost meldt dat er extra maatregelen worden genomen om de deelnemers te beschermen tegen de hoge temperaturen die deze week worden verwacht. Er worden extra waterposten ingericht langs de routes die variëren van 15 tot 70 kilometer. Met Prem erbij start vandaag de eerste etappe vanochtend om 10 uur. En weet u wat een friet Chinees is? Dat is een Chinees restaurant waar je geen lumpia's en nasi kunt krijgen... maar een grote zak Vlaamse friet. En die friet Chinees is in België aan een opmars bezig. Dat meldt de standaard. Het zijn er inmiddels 25. En volgens de bond van Frituristen, de patatbakkersvakbond... Kwaar. zijn het ook blijvertjes op de frietmarkt. En moeten de Belgen ook wennen aan Chinezen... die vragen of er ook mayonaise op moet. Twee jaar geleden waren er toen nog spaarzame friet Chinezen... nog het onderwerp van spot op Facebook. Daar vond men dat Chinezen eerst... De letter R moesten leren uitspreken. Want zo schreven ze: wij gaan geen flietjes, billen happen. Koeliewotten. Ik kan ja. het helemaal niet uitspreken. En billenhappen. happen. Uh, volgens mij zijn de Chinezen heel goed. Lekker, jongen. Ik heb het wel eens gehad. De Radio1 Sportzomer. Een flat met tientallen woningen wordt ontruimd. Hoe erg is het? Kan ik weg of niet? Omdat er asbest is vrijgekomen. negen weken lang. Het is Cavendish, Cavendish! Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds de mix van nieuws en sport. Duizenden mensen kwamen naar het gemeentehuis van Aurora voor een avondwaken. We can all understand what it would be to have somebody that we love taken from us in this fashion. Ik denk dat er maar één favoriet is voor de Olympische Spelen: Mark Cavendish. Tot en met 12 augustus. De Radio1 Sportzomer.